Slam FM PhoneFuck. Phone en dus tijd om iemand in de zeik te nemen, de Slam FM PhoneFuck. Misschien heb je het gehoord, eerder deze week, een grote zorgverzekeraar... die geeft je vanaf deze week korting op je verzekering. Als je gezonder gaat leven, je kunt punten sparen om die korting uiteindelijk dan te krijgen. Is even testen in de PhoneFuck of je als kettingroker en super vet klep ook korting kan krijgen... als je iets beter je best gaat doen. Aan de afdeling Service, u spreekt met Carola Goedemorgen Carola, ik spreekt met gaat uit. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Uh, ik bel eigenlijk over wat meer <coughs> informatie over het uh, gezonde leven uh, concept. Daar, ja. daar heb ik wat over gelezen in uh, de klant vanochtend. En ik vroeg mm -hmm. me af hoe dat in zijn werk gaat, uh, precies. Precies. Ja. U heeft vragen over onze Samen Gezond Actie. Ja. Uh, meneer Gaathuis, hoe heeft u zich aangemeld? Online? Via, via internet, ja. Bij via de snackbar hiernaast, ja. Bij de Ja, die hebben een computer. En ik heb zelf uh, geen computer, maar ik hoorde van het plan. Ik denk, nou, dit is wel wat voor mij. Ja, kan me voorstellen. Daar ga ik zo op kop in, hoor. Um, heeft u een burgerservice nummer bij de hand? Nee. op dit nee? Moment, Ik heb de paparazzi boven liggen. Okay. Voel ik ja. dat ik daar ben, dan is uw werk nogal ik Ja, ja. Nou, dan ga ik u in ieder geval even mm. in zijn algemeenheid informeren. Mm. Ja. Um, kijk, zodra u ingeschreven bent bij mijn ah, ja, ja dan kunt u meedoen aan die Samen Gezond Actie. En nou zijn we er. Dus Want daar hè, ging het dus, bij om, ja. Daar ging het om. Ja, ja, ja. Maar dan heeft u dus eerst de polis nodig. U moet verzekerd zijn. Ja. Volgens zo'n account aanvragen. <lacht> en dan kunt u zich aanmelden voor die Samen Gezond Actie. En ja. dat gaat erom dat u dingen invult... Uh, waaruit blijkt dat u gezond leeft. Ja. Daar krijgt u punten voor. Ja. En met die punten kunt u dan uh, korting krijgen op een aantal zaken. Maar waarom ja. wij op een gegeven we hadden een paar... Uh... Aanvullende vragen daarover. Ja. Gaat het ten opzichte gezonde leven van je huidige situatie? Of gaat het in het algemeen om een gezonde levensstijl? Want om u een beeld te geven. Ik ben op dit moment aan het afvallen. Ja. Ik ben op dit moment nog 162, maar ik kom dus al van een 164 kilo. Mm -hmm. En... Op dit moment uh, heb ik het gematen, ik, ik woon dus naast een snackbar... ...wat dus voor mijn levensstijl heel verleidelijk is... ...omdat ik daar een keer in de week kwam. Mm -hmm. En dan alles uh, helemaal bedekt onder de hout naar binnen schoof. Mm -hmm. Maar op dit moment doe ik dat nog maar twee keer in de week. Wat werkt het dan zo dat u zegt, dat is een verbetering van vier keer... ...dan krijgen we punten voor? Of hoe moet ik dat zien? Um, ja, dat... Kijk, je hebt natuurlijk altijd. Ik kan u niet alle vragen precies beantwoorden. Maar u moet gewoon de vragen die er staan invullen. Hè? Ja, ja. En als u nu aangeeft dat u op dieet bent, bijvoorbeeld. Ja, dat, nou. dat is natuurlijk goed. Dat is een betere levensstijl dan voorheen. Maar dat werkt niet zo van. Van 15 vierkanteilen in de week naar 2, dat is 13 punten. Nou, zo, zo, zo precies <laughs> kijken wij niet. Hè? Het gaat om de levensstijl. Oh, levensstijl. Bijvoorbeeld ik... rookt u. Ja, nou, uh, hoort u dat? U, Hoort u dat? Ja. Dat rook Ik hoop namelijk dat het al wat minder is. Ik ben van zware vanellen ...ben ik op dit moment naar Marlboro Light gegaan. Ja. <laughs> maar, maar u kijk, hoort niet steeds dat u rookt. Ik hoor dat. Nou. En, uh, zo precies werkt dat niet wat u invult. U moet dus invullen dat u rookt. Maar het gaat mij wel om de euro-korting. Niet om de duppiet, Want Kijk, als u zegt... U kunt wel... Uh... Het is net links laten liggen. Een peukje minder nemen in de week. En dat levert u 10 cent korting op op jaarbasis. Ja, dat denk ik wel. Maar doe ik het allemaal voor, volgens. u wel. Ja, maar goed, het algehele voordeel van euro's is natuurlijk beperkt. Het is niet zo dat het bijna gratis wordt. Maar ik zou de informatie even lezen op onze website, Graathuis. He, want daar staat het eigenlijk allemaal ook uh, op. Ga ik het kan even ik... bekijken, ja. Prima. Kan ik u nog ergens anders mee helpen? Uh, Keertje lunchen samen misschien. <laughs> ja, dat kan helaas niet. He? Oh, okay. Maar dan wens ik u een fijne dag verder, meneer Van Huis. Dank je Tot ja. ziens.